...op de lijst van harddrugs worden gezet, zodat het harder kan worden bestraft. Dat vindt korpschef Sital Singh van de politie Twente. In het tv-programma 1 Vandaag zei hij dat in Twente jaarlijks honderden gevaarlijke situaties ontstaan door GHB-gebruik. Het zal onder meer leiden tot onaangepast verkeersgedrag en agressiviteit. Dan het weer helder en droog bij een temperatuur dalen tot rond het vriespunt. Morgen opnieuw zonnig, bij maximaal 10 graden.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 Yeah.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 Waar ik uh, verantwoordelijk was voor een heel stuk organisatie. Hmm. Uh, de hoogtijdagen waren er 200 studenten die intern in hmm. het oude ja. Jezuïtenklooster woonden. In Heverlee. was in dat? In Heverlee, he? ja. ja. En uh, die kwamen uit uh, veel verschillende landen. Er werd lesgegeven in het Nederlands hmm. en in het Frans. En de Franse afdeling maar ook heel veel mensen uit Franstalig Afrika. Ja.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 En licht heeft ook geen functie als het verstopt wordt. Maar ja. moet zichtbaar zijn. En zelfs in grote duizenden is één lampje te zien. Ja. En dat is de uitdaging die wij als christenen hebben... om het te laten zien. Even terug naar Peru. Waarom wil het Bijbelgenootschap daar kinderen helpen... met hun gezondheid, met voeding... samen met Bijbelverhalen? Dat is om te laten zien dat de aandacht er is...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 Dat was een van de belangrijkste eisen van de oppositie. De geheime politie is geregeld beschuldigd van mensenrechten schendingen. En de verdreven president Ben Ali gebruikte de dienst om de oppositie te onderdrukken. Verder zijn in Tunesië weer nieuwe ministers benoemd. In de ministerploeg zit nu niemand meer die diende onder Ben Ali. Kleine golfstaten hebben de VN-veiligheidsraad gevraagd om een no-fly zone boven Libië. Volgens de kleinere Arabische landen...